2 uur, Jori Stubenitski met het NOS Journaal. In Brussel is een groot volksfeest geweest... aan de vooravond van de troonswisseling. Het Bal Nationaal wordt elk jaar gehouden... maar vanavond was het een speciaal feest... voor de vertrekkende en de aankomende koning. Koning Albert zwaaide samen met zijn vrouw... en prins Filip en prinses Mathilde naar de duizenden bezoekers. Komende ochtend tekent koning Albert rond half 11 de akte van troonsafstand... en om 12 uur legt Filip de eet af als zevende koning van België. Bij politiecontroles zijn op de N57 richting Zeeland tientallen vakantiegangers op de bon geslingerd. Ze hadden vooral te zwaar beladen kervens. Sommige kervens waren de helft zwaarder dan is toegestaan. Behalve te veel bagage troffen agenten ook onjuist afgestelde spiegels en niet goed bevestigde losbreekkabels aan. Er werd gecontroleerd om het aantal ongelukken met kervens en aanhangers te verminderen. Nobelprijswinnaar Tawakul Karman uit Jemen heeft de ontvoerders van een Nederlands paar opgeroepen hun gijzelaars vrij te laten. Judith Spiegel en Boudewijn Berendsen zitten al weken vast. De Nobelprijswinnaar wijst erop dat ze vrienden zijn van Jemen. Ze wil dat de autoriteiten en de president er alles aan doen om de Nederlanders te bevrijden. Spiegel en Berendsen vroegen onlangs in een emotioneel filmpje om hulp. In Irak zijn tientallen mensen om het leven gekomen... toen op verschillende plaatsen in Baghdad autobommen afgingen. De aanslagen werden gepleegd in winkelgebieden. Daar is het tijdens de ramadan erg druk op straat. Veel Irakezen doen aan het einde van de dag inkopen of zoeken een koffiehuis op. Het geweld in Irak leidde de afgelopen maanden weer op door religieuze spanningen. Het weer, vannacht helder, met misschien wat nevel. Het koelt af tot 14 graden. Overdag weer volop zon. In het binnenland kan het 30 graden worden. De hitte houdt zeker tot en met woensdag aan. Al is er geleidelijk wel meer kans op sluierbewolkingen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Franks Festival. Frank van der Linde. Goedenacht, het gaat over je fijnste vakantieplekje. Over, uh, ja, wat je vakantieplannen zijn. Waar ga jij naartoe waar je heel erg gelukkig bent? 0801121. Um, Larsus, ik had het er net al eventjes over je. Jij uh, zegt van, uh, voor Matanja, want uh, Matanja Joy Bradley is hier in de studio. Jij zegt van, nou, nah, zij wil misschien naar Moskou gaan. Zou ik niet doen? Hallo. Hallo, <laughs> ja. Je spreekt met me Frank. Ja, je spreekt zeker met Frank. Ja. Meneer Frank, ja, de naam is Lasses, is niet Lasses. Oh, sorry. Maar goed, meneer Frank, het volgende. Uh, dat meisje dat uh, naar Moskou, overweegt naar Moskou te gaan... Ja. zou ik zeker aanraden als ze iets van Rusland zien wil... en van, de, van het, het Russische leven en de Russische cultuur... dat ze naar Moskou gaat. Oh, wel naar Moskou? En, wel naar Moskou. Oké. Okay. Dat is nog Russisch. En dat is ook van oorsprong. Zij is een hele oude stad in Rusland. Daar tegenover staat het Sint-Petersburg dat is heel westerse, althans veel westerse, is ook aangelegd volgens de Amsterdamse systeem van grachten en huizen langs de grachten. Hoezo is om, dat zo omdat aangelegd? Het, omdat het dezelfde cultuur is. Dat heeft Peter de Grote, hij weet uh, dat hij in, in Nederland geweest is, ook in Amsterdam, ook in Sandam. waar beweerd wordt dat hij schepen heeft leren bouwen. Maar daar heeft hij gekeken hoe schepen gebouwd werden. Dat is Saar Peter de Grote. En die heeft hier gezien hoe Amsterdam gebouwd is, dus met dezelfde poldergrond heeft als daar in Sint-Petersburg, heeft hij op die manier ook die stad aangelegd of laat aanleggen. Dus vandaar dat het is veel meer Hollandse en Europese uh, systemen, traditie, als in Moskou. Zeker, ik heb het zelf niet gezien, maar mijn zoon is er regelmatig geweest, ook in Rusland en op meerdere malen, en heeft dat ook gezien. En ik weet dat ook Sint-Petersburg op deze manier is aangelegd. Het is dus veel minder interessant als je het echte Rusland wil zien. Dan kan je beter naar Moskou echte gaan. Als je het Rusland zien wil in traditie, dan moet je in Moskou zijn. En is het duur? Is het, ja, dat, dat ben ik dan ook heel erg benieuwd naar. Of het dan echt zo duur is in Moskou. Ja, maar daar moet je een beetje sparen, hè? <laughs> ja, oké. Okay, ja, maar ze willen uh, wil een maand even, op vakantie. Ik wil dan dan graag veel, vier weken weg. Dan, dan kan je veel beter één <laughs> een, een keer een goede vakantie nemen... die dan wat, misschien extra geld kost als dat je het gaat versnipperen en of dat je voor ja, een beetje, beetje, beetje low tarief gaat werken. En dat je dan veel minder ziet van hetgeen wat je eigenlijk zien wilt. Ja, dus maar er zijn weet... natuurlijk wel genoeg plekken op deze wereld die, die ook interessant zijn. Nou ja, omdat jij het, omdat jij het zelf ja. had over dat je graag... of dat, dat je was... niet helemaal wist of ik al ga ja. moest. dat, was, dat, was, dat, dat is mijn advies als je naar Rusland ja. gaan wil. Ja, nee, nee. Ik vind, ik vind het een goed advies. Alleen ik, ik wist van tevoren nog niet dat het daar zo duur was. Dus dat, dat, uh, daardoor ben ik een beetje gaan twijfelen. Want ik wil eigenlijk wel vier weken weg en ik ben niet super rijk. Dus uh, dan moet ik even misschien iets langer sparen voordat ik naar Moskou ga. Ja, of je gaat vier weken op, je zegt ik ga twee weken. En dan ga ik een heleboel sparen en dan ga ik later nog een keer, dan ga ik vier weken. Ja, ja. Nou, dat, is, dat is ook een optie ja. inderdaad. Lars uh, wat is jouw lievelingsvakantieplekje? Uh, uh, mijn lievelingsplek, meneer Frank, dat is de Achterhoek. En dat zal ik ruim zeggen, dat is onder andere Zelm. Dat is Ruurlo, dat is Hengelo, dat is Bronkhorst. In die, in die plek. Vroeger was ik altijd op de Schelling... maar dat is ligt wat, wat lastiger voor mij om daar te komen. En nu dus ben ik ook heel gelukkig in de Achterhoek. Maar ga je daar uh, ook op vakantie dan in je eigen buurt? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. En wat, wat doe je dan? Ga je, sta je dan op een camping of ga je dan in een huisje ergens? Ja, daar in een huisje, een mooi gebied. Het is, een, is daar in een... In, in, in, ja, het is midden in de natuur. En daar waar ik altijd naar ga, dat is een, is een park... En er zijn per bos zo'n 35, 40 jaar geleden gekapt. En daar zijn huisjes neergezet op flinke afstand van elkaar. En dat, dat is mooie, mooie natuur. En ja, je moet niet zien dat je de een of andere wilde toestand hebt een brasserie. Of, of, of echt om, om, om je uit te leven, dat is dan niet. dat niet. Als je van de natuur houdt, moet je daar naartoe gaan. En ben je al geweest of ga je nog deze zomerperiode? Nee, ga... Oh, daar ben ik al geweest. Ja, dat gaat met jou wel weer een keer. Ja. Het gaat er meerdere keer per jaar naartoe. En als je in eigen land gaat, is het ook niet zo duur natuurlijk. Nou, vergis je niet. Want uh, als, je, als je weet wat... als je, Ja, ik vind de mensen dom als ze doen, maar als ze daar naar Turkije gaan... Nou, dat, dat, dat is goedkoper... Met vliegrijs en het zogenaamde eten. Want dat hoor je allemaal dat het eten heel slecht is. Want ja. dan gaan de mensen weer, weer toch een restaurant zitten. Uiteindelijk heb je toch nog een dure vakantie. Zo all-inclusive, ik heb het ook wel eens gedaan. Ik vond het, ik was met mijn, mijn opa en oma trakteerden dan de hele familie. En dan uh, mochten we mee naar zo'n uh, all-inclusive uh, hotel. En dat was op zich, ik vond het toen ik wat jonger was, wel leuker. Maar toen ik, uh, hoe ouder ik werd eigenlijk dacht ik echt van ja, wat, wat zijn we hier met z'n allen aan het doen? Nou, ik heb wel gehoord dat uh, het, het eten vooral daar in die... In die, die, die, die, die totaal hotels, restaurants zijn. Dat het, dat het abominabel is. Oh, ik vond dat altijd wel goed hoor. Nou. Uh, maar nu ben ik ook niet zo heel erg kieskeurig. Misschien, misschien heb je geluk gehad op. Uh, misschien uh, moet je smaak nog wat verder ontwikkelen. <lacht> Want je, je, lijkt me, je lijkt me nog wat jong. Ik ben pas 24, ik kom net kijken. Nou, als ik je dan een tip mag geven. Ja. Ik vind, dat merk ik, dat je een, een beetje vooringenomen mening hebt. Oh. Want ik hoorde je net tegen iemand zeggen. Ja, je sliep zeker hè. Ja. Terwijl, terwijl er heel iets anders met die man aan de hand was. Klein gebetje was dat. Wat hij vertelde. Wat zeg je? Dat was een klein gebetje. oh een klein gebetje. Ja. ja. Maar ik dacht dat die meneer, en ik begreep het ook niet in die meneer ook niet. Nee, daarom. Ik niet zomaar de indruk. Maar ik, ik vond hem zelf wel, uh, wel redelijk. Dus daarom dacht ik, ik gooi hem er even in. Het is natuurlijk ook een tijdstip om te slapen, hè? Dus daarom had het gekund dat hij een beetje ingedommeld was. Jawel, maar daarom zeg ik vooringenomenheid, hè? Ja, ik zal eraan werken, Lars Maar het, het heeft een beetje, denk ik, te maken met je leeftijd. Ja, dat, dat, kan komt, al... dat komt allemaal wel. Ik heb wel vertrouwen, jongeman. Nee, ik heb ze en zeker nu jij dat tegen mij hebt gezegd, heb ik heel veel vertrouwen. Nou, goed zo. Dank je wel voor het bellen. Dag, hoor. Fijne nacht. Even nog een wijze les zo, uh, om, uh, om acht minuten over twee. Maar uh, de echte wijze lessen die komen hier in de studio. Want Tanja zit er weer klaar voor. En het is een, een liedje dat je op vakantie hebt geschreven. Ja, ik dacht, dat vind ik wel toepasselijk. Ik ben uh, In 2009 ben ik voor twee maanden naar de Caribbean vertrokken. En uh, daar ben ik zeg maar, op allerlei eilandjes gaan spelen. Op de Bonnefoy ben je gewoon daar naartoe gegaan. Ja. Ja, ik had ook echt, uh, ik had nul euro op mijn rekening staan en het ticket was duizend euro, ik kon duizend in de min. Dus ik ben, <lacht> ik, ik ben gewoon gegaan en een beetje hopend op uh, dat alles uh, zou lukken. Maar daar heb ik, had ik wel vertrouwen in. En het lukte ook, dus ik had binnen de kortste keren had ik overal optredetjes. Goed, vet. En uh, daar heb ik uiteindelijk ook uh, voor Amy Winehouse mogen openen op Jazz Festival in St. Lucia. En uh, daar heb ik dit volgende nummer ook geschreven. Eigenlijk geïnspireerd op de mensen daar die ik uh, ont heb ontmoet. En uh, toch wel. Ik vond het wel heel confronterend ook om te zien van uh, hoe, hoe erg het daarachter liep, zeg maar, qua, qua ontwikkeling. En, uh, ik, ik, ik, en wat zag je dat dan vooral? Ja, ik verbleef vooral op het eiland St. Lucia, of uh, St. Vincent en de Grenadines. En uh, ja, gewoon de, de kennis uh, de, qua. Wij, wij hebben hier natuurlijk allemaal internet en, en ja. het gaat allemaal snel en noem maar op en zo. Daar kom je echt mensen tegen, die komen nooit van dat eiland af. En ja, ik, ik vond het echt de barre omstandigheden. Ook wel eten, noem maar op en zo, heel weinig keus. En, um, en best wel veel uh, geweldpleging. Ik kon er ook s'avonds niet alleen over straat. Ik was, ik, de eerste twee dagen dat ik daar was, was ik de enigste blanke uh, die ik. Uh, dat is wel pittig dan als je daar rondloopt. Ja, ik vond, het, uh, ik vond het best wel heftig, maar uh, ja, ik, wel, ik was wel geïnteresseerd natuurlijk in die cultuur en, uh, en naar de verhalen en zo. En, uh, en uiteindelijk heb ik daar ook nog een nummer opgenomen met een lokale muzikant. Een soort uh, reggae nummer, zeg maar. Super, super leuk geworden. Ik vond het heel inspirerend, die reis, maar ook, uh, ook uh, ik was ook wel weer blij om naar huis te gaan. Ja, en dit alles zit eigenlijk voor verpakt in het nummer wat je daar hebt geschreven en wat je nu gaat spelen? Uh, ja, het gaat eigenlijk over een meisje wat, wat, wat, uh, wat ook heel, uh, heel jong al een kindje kreeg. kreeg. En, uh, Want die had je leren kennen daar, dat meisje? Ja, via via, zeg maar. En die... Um, ja, Ik vond het uh, een uh, heel uh, heftig verhaal. En uh, je zag dat heel veel, zeg maar. Hele jonge moeders. En uh, er heerst ook heel veel AIDS, en noem maar op en zo. En, uh, best wel pittig. Uh, ah, ja, hoe heet het liedje? Uh, she Wants to Have the World. Dan je Joy Bradley. He's saying I gave you grace I gave you my world She don't want it She wants to be rich She wants to have the world She don't Soul. She sits in a corner with her knees up high Yet another man who throws up punches and lies Oh, for once she breaks down and cries Hoping a lost love will save her from This night she wants to be rich she wants to have the world she don't care if she'll sell her soul she calls us up on a selfie side as she shuts the door on her way back she left me she left me on her first born to be With another, it's been a wild whore Scamber to his baby now Just wanna find myself a new lady now She wants to get out Use and abuse and leave me pay She wants to hate the world She don't care If she'll sell her soul Yes. Ja, weer heel mooi. Heel fijn. Heel, heel, heel, ja, het past gewoon heel goed, zo kwart over twee. Heel fijn. Dank je wel meteen, ja. Alsjeblieft. En, uh, en een fijne terugreis zo meteen. Ja, merci. En bedankt voor het komen ook. Ja. Yes. Ah, fijn dit toch? Het is toch heerlijk dat het allemaal kan zo in de nacht. Je luistert naar Radio 1, Nachtbrakers. En het gaat over uh, je vakantieplannen. Wat ben jij van plan om te gaan doen deze zomer? Of misschien ben je net terug van vakantie? Kom maar door, 0800-1121. Harald, nacht. Goedienacht. nacht. Wat, uh, wat uh, is jouw vakantieplan? Nou ja, vakantieplannen heb ik nog niet zozeer. Maar ik hoorde jou uh, het, het vorige uur over vakantieplannen. En over mensen die op vakanties waren geweest. Ja. En uh, nou ben ik. Dan dacht ik van nou, ik ga je toch iets voorleggen waar ik een beetje mee zit. Nou, kom maar door. Mijn, uh, mijn vader, die uh, was tot aan vorig jaar augustus. Uh, de, toen is hij overleden, uh, die woonde de afgelopen 30 jaar in, uh, in Ierland. In een, in een klein plaatsje in het zuidwesten, ja. en dat heet uh, Glen Gareth, dat ligt in de buurt van Bantry, dat is een, een enorme aanrader. Ik, ben echt nog, en ik, ik, ik ken Nederland helemaal niet zo goed eigenlijk, maar dat, dat is, is dat aan de kust dan, aan, aan, welke, aan de westkust zei je? Ja, het is aan de westkust, regelrecht aan de kust zelfs, want je kijkt er eigenlijk uit op de Atlantische Oceaan. En het is daar een prachtig. Dat huis ligt ook precies aan een, aan een baai in het, uh, het dorpje kwang dus. Ja. En om even op een vorige beller in te gaan. Uh, ik mag het juist noemen omdat ze daar uh, de, eigenlijk de afgelopen jaren vanwege de economische recessie een, uh, een behoorlijk tekort hebben. Kunnen ze heel veel toeristen gebruiken? Ja, want die vorige beller zei van je moet je favoriete plekje niet prijsgeven, want dan wordt het toeristisch en dan gaat iedereen daar naartoe en dan is het is niet meer zoals het vroeger was. Juist. Nou, en ik vind juist, ze willen juist graag toeristen hebben, want ze, ze willen juist wat meer hebben. Dus mensen die daarheen willen, ze, het is een aanrader. Het is een heel rustig plaatsje, wat uh, net zo groot is als een, een gemiddelde stad van Nederland. Maar uh, dan met uh, misschien nog geen 2000 inwoners, of misschien 1000. Uh, een heel mooi uitzicht. Alleen het, het probleem wat ik zelf heb, is dat ik daar uh, de afgelopen nou, 30 jaar dus, wat ik al zei, uh, ben geweest. Ieder jaar. En zowel zijn vrouw als hijzelf zijn dus vorig jaar overleden. Je vader en, en dus zijn... Mijn... Belang... Ja, en zijn vrouw, zijn eerste vrouw, waar hij toen uh, de tijd mee is getrouwd. En mijn hele band met het land is op die manier toch ook een beetje uh, verdwenen. Dus uh, waar ik nu een beetje moeite mee heb, is het feit dat, uh, dat, dat, dat ik daar heel graag kwam. En dat het een heel, hele lieve mensen zijn in dat dorp. Maar omdat die band ineens is verdwenen, ben ik niet zo snel geneigd meer om daarheen te gaan. Zonde. Ja, en dat vind ik een beetje raar eigenlijk. Oh ja, want je, je praat eigenlijk achter. alleen maar. Ja, maar dat, dat is het. Je praat alleen niets dan goeds over dat plaatsje in, in Ierland. Nog wat was de naam ook alweer? Uh, Glen Gareth. Oké. Okay. Glen Gareth is het. Maar, dan, dan, maar herinnert je dat misschien ook aan je vader en zijn vrouw dan? Dat je dat ook misschien ja. die nare associatie er niet meer hebt, omdat ze er niet meer zijn. Althans, naar, maar dat je daar aan herinnerd wordt. Nou, dat is een beetje het probleem natuurlijk. Omdat een van de redenen waarom die binding er zo groot mee was... was het feit dat we daar ieder jaar op uh, vakantie heen gingen. Je logeert dan weer hun in het huis. Uh, de, de, gewoon, je hebt de gezelligheid van uh, het familie daar. En die, die, die ontbreekt nu. Ja. Ja. Dat is een beetje, een beetje een raar verhaal eigenlijk. Omdat je aan de ene kant een favoriete vakantiebestemming hebt. En die is ineens is die dan verdwenen vanwege zo'n gebeurtenis. En ik weet niet of meer mensen dat uh, ook in, uh, hebben meegemaakt. Ja, ja ik, er zijn altijd natuurlijk wel met je vakantieplekken zitten er wel herinneringen aan. Dus ik denk dat dat wel vaker gebeurd is. Maar uh, ja, 0800-1121, bel maar in hoor. Iedereen uh, is van harte welkom. Uh, wat wat, zei, wat ga, je, ga je nog wel op vakantie nu? Nu je niet meer naar Ierland gaat, wat is je andere vakantiebestemming? Ja, die is al geweest. Oh. Ik heb een dochter van vier, en ja. uh, nog net geen vier eigenlijk. In september wordt ze vier, dus dat werd een weekje duinruil. <laughs> heb leuk. je in zo'n huisje gezeten daar? Ja, Hoe heet het ook weer? Zo'n huisje heet toch in plaats van een bungalow een, een, een duinelo of zoiets? Ja, dat klopt, een duinelo. Ja, een duinelo. <laughs> en, en we zaten daar precies in een week waarin het uh, zo goed als uh, alleen maar geregend heeft. oh god <laughs> <laughs> leuk. Ja, nou ja, dat zwembad joh, als zij maar geniet, dan vind ik het helemaal fantastisch. En dat is heel mooi inderdaad. Het tikibad, daar heb je je week doorgebracht. Daar heb ik eigenlijk alleen maar het tikibad. bad Nou, dankjewel voor het bellen, Harold. Graag gedaan, prettige uitzending verder. Ja, jij ook een fijne nacht nog gewenst. Jo, Groetjes, oh ja, en Glen Carys in Ierland. Glen Carys, iedereen daar naartoe. Ja, dankjewel. Fijne nacht. Jo, Son of a governing man And a pillar of salt strong enough to wash away the dishwater world. This head was lemonade. Zo'n gevoel krijg ik van dit liedje. Zo. The Shins met No Way Down. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Yes. Daar ja, luister je naar en het, het is... Uh, maar Tanja is het... Ja... Uh, ze heeft het Radio 1-pand verlaten, maar daarvoor in de plaats zijn er de jongens uh, speelman en speelman gekomen. En die gaan opbouwen en die gaan, die gaan zo nog even met ze kletsen. Ik hoorde al dat ze grote vakantieplannen hebben, dus die kunnen ook goed meepraten over het onderwerp. Want daar gaat het over. Wat is jouw vakantieplan en wat is jouw favoriete plekje? Kom maar door, hè. 0800-1121. Mout, goedenacht. Goedenacht, vrouw. Hallo. ja. Kom maar door. Ik heb een Ja, ik zit er klaar voor. voor. Voor een meisje wat naar Moskou wilde. M ja, maar Tanja. Ik denk dat ze nog wel ja. luistert in de auto, hoor. Uh, naar de radio. Okay, dus ze okay. heeft ze wel wat nou, aan. Ik ben daar jaren geleden geweest. Ik zou nu niet zo gauw als vrouw alleen naar naartoe gaan. Maar ze moet gewoon naar Petersburg vliegen. Ja. Naar Moskou mag ook niet. Dat maakt niet uit. En dan een boot pakken. En dan kan ze van Moskou naar Petersburg varen... of van Petersburg naar Moskou. Maar persoonlijk vind ik Petersburg interessant. Ten eerste heb je daar de hermitage. Absoluut. En, en daar is zoveel over. Peter de Grote nog te zien. De Peters en paulus vesting de admiraliteit. Nou, daar is echt heel veel, ja, hele mooie musea. Prachtige Nikolaikerk, de kathedraal. En uh, ja, Moskou is ook mooi, maar dat is stadser. Ja, die meneer zei wel van uh, het echte leven is Moskou. Maar als je de boot pakt van Petersburg, dan vaar je over het Ladoga-meer... en dan kom je langs de eilandjes Uglich en Kishi. En dan zie je het echte Russische leven. Ja, en het is het ook een mooie tocht. Dus. Het is een mooie boottocht. Ja, een hele mooie boottocht kan je dan maken... En dan, de Russen doen dat ook heel veel, hoor. Ik heb een Russische buurvrouw, die doet dat ook elk jaar. Ja. Nou, en dan heb ik die meneer over Ierland. Nou, over Glen Garys. Wat zeg je? Over het plaatsje Glen Garys. Ja, ja. Bantry Bay en Tralee heb je daar. En daar hebben wij, daar heb, toen mijn man nog leefde... 50 jaar geleden zijn we daar geweest, hebben we gekampeerd. En onze overbuurman in Utrecht, die was daar nog uh, geoloog in Dublin... Dus toen hebben, zijn we daar eerst geweest en het jaar daarna hebben we daar gekampeerd in de Ring of Kerry. Nou, het is een schitterend land ja. en ik ga er over twee weken weer naartoe. En dan maak ik weer die rondreis. Ik wil wel eens kijken hoe het nu is. Trelly, daar is een bioscoop. Ja, dat is geweldig. Daar zit je in een fortuin. Ja, zo'n heel, heel grote stoel in. gewoon. Heel leuk. Ja, heel leuk. Maar, uh, ja, Killarney, dat is de hoofdplaats eigenlijk zo'n beetje. Dat is net zoiets als in Wenen die koetjes, zal ik maar zeggen. Maar wij stonden daar op de camping en daar reden we elke dag naar Meissenhead. Daar hadden we een strand helemaal voor onszelf. Het was schitterend weer. Ze zeggen altijd, Ierland is regen. Ja. Nou, we zijn er twee keer geweest. We hebben twee keer 30 graden gehad. Het zou ook een beetje geluk hebben, toch? Onzin. Net zoals in ja, Nederland. Het kan het ook heel mooi zijn. Ja. Heerlijk ruw. Nou, en dan mijn, mijn... Ja, ik heb een paar jaar geleden... en daar heb ik een vriendin aan overgehouden naar Ecuador. Ja, dat is ook geweldig. Je bent maar... wel een reislustig type, Wout. Uh, ja. <laughs> dat is een dure ticket. Maar als je naar Quito gaat en daar heb je zoveel... We zijn aan de, aan de, aan de Atlantische Oceaankust geweest, ja. een klein Galapagos. Maar we zijn ook in de Bush Bush geweest, in, in de Wetlands en zo. En daar heb je diverse vulkanen. Ja, dat is een schitterend land. En niet te vergeten, een beetje dichterbij, Corsica. Ah, Dat is geweldig. Wat is daar dan zo mooi aan? Dat hebben we gezien in de Tour de France en er was nog maar een heel klein klein beetje wat we gezien nou, hebben. Nou, inderdaad want die commentatoren die konden er maar niet over uit hoe mooi het daar was op de tv ja, en op de radio. Ja. Ik heb in het bed van Napoleon gelegen. Had <laughs> hij een heel klein bedje? Ja, Wat is een kleine man, toch? Echt. Je hebt daar hele mooie plaatsjes. Het is een prachtige natuur. Wat was nou je vakantieplan voor deze zomer? Ging je weer naar Ierland, zei je? Over 14 dagen hoop ik naar Ierland weer okay. te gaan. En dan ga je ook weer naar Glengarry in die hoek daar, Westkust. Ja, 3B, west -west ja, kijken hoe het nu is. Ja, het is natuurlijk een hele tijd geleden dat ik er geweest ben. Maar het is een prachtig land, echt waar. Ja. Fijne vakantie alvast, maar. Oh, ja. Wat zeg je? Fijne vakantie alvast. Ja, dankjewel. Nou, ik hoop dat zij er de voordeel mee ja. doet. Ze kan rustig naar Moskou en Pete. Maar ik vind zelf Petersburg interessanter. Ik ga het uh, ik gaat doorgeven heeft aan haar. een prachtig kremelmuseum en prachtige kerken. Maar dat heeft Petersburg ook. Ja. ja en volgens mij ja. is dat uh, een wat goedkopere stad ook, wat ik uh, van horen en zeggen weet. Ja, Moskou is heel duur geworden. Ja, ja dus nou, daar was zij een beetje bang voor. Het, hoor. Ja, toch wel. Ja. Maar ja, Petersburg vind ik zelf het mooiste, vooral die hermitage, met dat plein en, en ja, en als je dan een boottochtje maakt, als ze vier weken gaat, kan ze dat makkelijk doen. En dan hoeft ze helemaal... Kijk, in Moskou is het zo, als je naar de Bolshoi wil... dat hoorde ik van mijn buurvrouwtje, die is Russische... Yeah. en die, de dochter woont er nog, dus die gaat, uh, ja, die neemt een ticket naar Moskou... en verder is ze bij de dochter in huis. Maar de mensen die daar bijvoorbeeld naar het ballet willen... die betalen bij wijze van spreken een tientje voor het Bolshoi-theater... terwijl de westelingen 80 euro moeten betalen. Nou, wat een tips, uh, uh, ja, Maud. Dank je wel. Ja, absoluut. Fijne nou, nacht. Ik... Allemaal een fijne vakantie. <laughs> Dankjewel. Bye. Heel Nederland een fijne vakantie. Ja, <laughs> Groetjes. Hello. Ja, het zijn uh, ja, vakantie. Iedereen viert natuurlijk op zijn eigen manier. Dus er zijn er ook heel veel verhalen over. Zometeen hoor je het verhaal van uh, Joost en Daan Speelman... waar zij op vakantie gaan of misschien al op vakantie zijn geweest. Eerst nog eventjes naar Marcello. Marcelo, Marcelo goeienacht. Ja, goedendacht. Jij wilt... uh, Ik had naar de radio geluisterd... Ja. En... Ik vind dat hij zo'n ontzettend leuk programma heeft. Dankjewel. En um, um, over de reisplannen van de Nederlanders, hè, ging het een beetje. Of dat mm -hmm. zijn je vakantieplannen. En dan heb ik iets unieks ontdekt. Ik ben een boek aan het lezen over de uh, reis van de wereld in 80 dagen. Ja, dat is, dat is een bekende inderdaad. Ja, en nou is het weer herschreven. En nou ben ik dat aan het lezen. En toen dacht ik zelf eigenlijk... Um, uh, ik heb begrepen in het kort even, wat dat mag, dat... dat uh, en Dat clubje van dat dat gedaan had, van uh, 80 jaar geleden was dat zo of zoiets... Uh, dat het gedaan is, hè, die reis. Dat ga uh, ik even opzoeken. Dat, dat... Maar ga vooral ja. verder met je, met je verhaal. Ja, dat dat, dat het zo samengesteld was: Er was een arts en een... We en een, en, en een, uh, nou, stonden uit een interessant groepje mensen. En dat was, die kwamen al eerder bijeen in Londen. En daar begon de reis ook en eindigde de ja. reis ook. Ja, ik heb en, toevallig en... Uh, op mijn vakantie de, de stripversie van het boekje gelezen. Ik was met iemand op vakantie die uh, allemaal strips heeft. En die had ook de strip van de reis om de wereld in 80 dagen. En ze dus hebben inderdaad een heel gemalleerd gezelschap. Want dan, komt het, want dan gaat er ja. een politieagent en mee. Figuren, ja, ja. En een arts en Een arts, een geleerde, geloof ik. En, en, en, die, die de de de, de landkaarten kon bestuderen... zodat ze niet zouden verdwalen. Het was wel tijd... De verbindingen konden vinden en zo. En, nou, en, en dan had ik een, een plan. Ja? Oké, okay, kom maar dus ik door. Heb, ik, en, ik dacht eigenlijk om um, mensen te vinden die dat ook willen doen. En dat ik, ik heb geen geld, maar ik ben erg uh, onderhouden. <lacht> ik denk dat ik de reis een stuk gezelliger zal maken. Je zit ja? hier gewoon te solliciteren ben... naar een gratis vakantie, uh, Marcelo. Uh, nee, maar nee. Nee, ik ben echt heel serieus. En uh, tegenwoordig is het als mensen met uh, elkaar op reis gaan... dan krijg je er een auto. En jij doet dit, jij doet dat. Hè. En, en, en dan tijdens we met de vier of met de zes en dan ondernemen een groepje kennis en een reis met elkaar. Maar ik had begrepen dat die mensen elkaar niet zo goed kenden. En uh, op het idee kwamen om ook uh, toch met elkaar op reis te gaan. Ja. Ze hadden ook wel eens conflicten en zo. Want je moet wel uh, van, nou ik heb hier ongeveer uh, waar je dan allemaal terecht komt en zo. En toen dacht ik, uh, nou als ik een jaar spaar, of misschien wel twee jaar, dan kan het misschien ook twee jaar... En, ik heb wel geen e-mail. Maar ik kan natuurlijk toch uh, mensen op het idee brengen om zo'n reis te maken. En dan ga ik graag mee. Maar hoe kunnen mensen ja. jou dan vinden, Marcello, als je geen e-mail hebt? Nou, ik dacht het volgende. U blijft binnenkort vast nog wel in de eten. Zeker. Uh, en dan uh, uh, dacht ik eigenlijk, als mensen nou ook geboeid zijn door dit verhaal... want je ziet dan natuurlijk ook wat van de wereld en zo. En, dan, uh, en ik spreek heel veel talen. Dus ik ben natuurlijk een, een, soort gids. een, een, een productief lid van, van de club en zo. En, dan, euh, nou, en, en, en dat trekt me echt ontzettend aan. Je kan wel weer naar Frankrijk gaan of wel weer naar Italië en zo. Maar dit boeit me toch zo. Hè? Je wilt nieuwe dingen al. ontdekken. Wat zegt u? Je wilt nieuwe dingen ontdekken en ook nieuwe mensen ontdekken. Nou ja, en, en, en um, je hebt ook mensen die gaan gewoon liften... En die, en die gaan dan in naar een ander land, die heb ik ook gekend, en die gaan naar lichten. En die gaan dan daar werk zoeken. En die nemen gewoon een rugzakje met een tentje mee. Ja, en op dan, de en, en, en, dan, en, en dan gaan ze daar weer werken en die reizen dan de wereld af. Nou, zo'n eindselkanger ben ik niet, want die gaan naar Santiago de Compostela lopen. lopen ja. Een soort avond die dan in verlengde. <laughs> maar dan denk ik van nee, uh, dit boek heeft me zo geboeid dat ik eigenlijk denk van, nou... En er moet natuurlijk een kerkgeleerde mee. En, een, en, en iemand die heel veel geld heeft natuurlijk. En die weet hoe hij dat geld op moet maken. De investeerder en, moet mee heen, inderdaad. Weet je wat dan, ik ga doen Marcelo? Um, ja. Als ik nou gewoon, ik, ik roep nu bij deze even op. Mensen die graag uh, een reis over de wereld willen maken in 80 dagen. Of iets meer dagen, dat mag in principe ook vind ik. Uh, die kunnen dan even mailen naar nachtbrakers.bnn.nl. Schrijven we jouw nummer op. En stel dat er nou heel veel aanmeldingen binnenkomen. Dan geef ik ze door aan jou via de telefoon. Eh... Uh, uh. Nou ja, is dat een uh, goed idee? Dat lijkt wel een goed idee. En dan schrijf ik nog een keer. Een, een, een, een, uh, over de reactie schrijf ik dan nog eens een brief naar de, naar de omroep als ik het adres nog kan krijgen. Ja, naar BNR, dan, dan kan je iets sturen. Ja, maar ik uh, kan zo nog wel even privé gewoon het. Uh, het telefoonnummer geeft en dat ik het adres van de omroep krijg. Absoluut. En dat ik dan nog uh, de reacties ook nog even door kan ja. sturen naar de omroep. Ja, ik draai Misschien nu gewoon een plaatje. Teken. En dan kletsen we me ja. zo meteen even verder tijdens dit plaatje. En dan geef ik het adres door en dan uh, komt het helemaal goed. Ja. Dankjewel voor het bellen. Ja. En uh, ik hoop dat het gaat lukken in je zoektocht, Marcello. Ja. Fijne nacht. Ja. Doeg! Ik ben verdammte immer noch zending toll. Je zegt pas, zo ab, geht pas, zo bitte kan daumen. Ik had den Untergang an, ohne no runterzuschauen. We gehen nicht, aber wenn we gehen, dan gebe in scheiben. Entschuldigung, ik sagte, we zijn gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, we gehen nicht weg. Gekommen, um zu bleiben, wir Gekommen, weg. Um In der Hose ist nicht mehr rauszureiben. Entschuldigung, ich glaube wir sind gekommen, um zu bleiben. De mensch op den Knall, wechselt uns ans Pferd en bittet ons, es anzutreiben. Hm. Ich sag, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, ween, ja, ich werf weg. Gekommen, um zu bleiben, ween, ja, ich werf weg. Gekommen, um zu bleiben, ween, ich werf weg. Gekommen, um zu bleiben, ween, ich werf weg. Ist dieser Kerkers in der Hose, is er ja nicht meer auszuhalten. Entschuldigung, nee. ich wir sind gekommen, um zu bleiben. Schau, wie endes near? Nou, bitte face your final curtain. Oh, wir zijn schlauw, wir bleiben hier. Für die Gesichter, die empörten. Diese Geister, die mich lief und sind nicht lief, en sind echt einfach auszuteilen. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht lauwer, wenn wir gehen, dann neef entscheiden. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen Ik dacht, een, een Duits liedje, want dat is natuurlijk ook een vakantieland. Je hoorde, wir sind Helden. WNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, goeienacht. En uh, ja, je hoorde maar een beetje zo wat roepen op de achtergrond. Joost, goedenacht. Goedenacht. Joost Speelman van uh, de gebroeders Speelman en Speelman. Je, je broer die is even een sigaretje roken op het rookterras. Hè? Ik nee. weet niet waar die is, maar het uh, idee was soundchecken, maar uh, we gaan zo <lacht> verder. Ja. We, hebben, we hebben alle tijd. We ja, zitten joh. nog tot vier uur op Radio Daarom. 1, dus uh, haastenspoed is zelden goed. Precies. Het gaat over uh, vakantieplannen. En toen net was je heel druk een verhaal aan het vertellen over een campertje. Daar kan je natuurlijk mee op vakantie gaan. Ja, nou, ik heb, dus, ik, ik heb echt een hele aparte dag gehad. Ik stond vanmorgen op. En ik had mijn hele camper zeg maar helemaal gepimpt. En, uh, om hem uit te lenen een week lang. Uh, aan vrienden van ons. En die staan bij Den Bos. Met een kapotte accu. Met jouw campertje? Met mijn campertje. Ja, en ik schaam me helemaal kapot. Moest je er naartoe? Nee, ernaartoe? nee. De AMB uiteindelijk. Maar de <lacht> feestnaar moest verwisseld worden. en oh, Heel verhaal. Was verschrikkelijk. Ja, ik schaam me helemaal kapot. Ja, dat begrijp ik. Maar het is allemaal goed gekomen. Ben jij vaak met dat campertje op vakantie geweest? Ik ga... Ieder jaar ga ik ermee... Ja, ja altijd naar Italië ga ik altijd. Waar dan? Ja, dat was een beetje de, de, de, de noordkant, zeg maar. Een beetje de Bloemerie zeg maar. Maar is dat bij dat Garda of is het nog hoger? Nee, nee, nee. Niet via Zwitserland daar erin. Ik ga het via Frankrijk en dan, dan zo door, zeg maar, ja, uh, Sanremo, zeg maar. En dan nog 200 kilometer door, zeg maar. maar in de maar elk, elk jaar ga je... Imperia, naar. Dus ben ik, ben eigenlijk. Maar ik wil maar eigenlijk mijn vakantiegeheim niet verklappen. Want dat is hetgeen wat ik heb ontdekt. Ja. En daar mag gewoon niemand heen gaan. Want dat is mijn Maar dat is dus een beetje wat ik ook dat. van de luisteraars hoor. Sommigen die vertellen het echt in geuren en kleuren, Maar anderen zeggen ook van... Ja, ik ga het niet vertellen. Nee, ik doe dat ook echt bewust niet. Imperia, je... moet je nooit heen. <laughs> dat, dat is echt een soort dingen... <laughs> daar moet je gewoon niet heen. Dat is, is verschrikkelijk. Mijn geheim. Dat is vreselijk om daar te komen. Het is altijd kut weer. en Het is nooit goed. Maar ben je... Uh, ben je al geweest, dit, dit seizoen? Nee, ik ga 1 september tot en met 20 september. Want 22 september organiseer ik al zelf een festivaletje in Haarlem. Een huiskamerfestival. Een soort theaterfestival. En, uh, uh, uh, en we staan uh, uh, uh, op Lowlands. Dus we, we kunnen ook niet eerder weg en zo. Dus, nee. dus 1 september gaan wij weg. Ah ja, september is, want ik had toen net Mattia, Mattia Joy Bradley, singer-songwriter ja. ook, artiest, en die ja. gaat ook in september weg. Ja. Dat is, maar, is dat een beetje een maand na de festivals, wat luwere periode? Nou ja, het is voor ons de eerste keer eigenlijk dat we zo laat op vakantie gaan, want het theaterseizoen, wij staan altijd in theater en het theaterseizoen is eigenlijk altijd wel een beetje dat het dan eigenlijk begint, maar omdat wij het reprise seizoen ingaan. Ja, want dus. jullie staan eind, eind het jaar pas weer in de zalen, hè? Precies. Dus ja. We, ja, en we spelen uh, het huidige programma nog een keer. Ah, oké. Okay. Dus dat is een het... goed teken, toch, dan? Nou ja, en we zijn genomineerd voor de Nederlands Hoopprijs... Nou. Met, met, met ons theaterprogramma. Dus daar ben ik heel trots op. Wat is de optimiste, dat, progr dat programma. Ja, ja, stond ja, je ja. daar ook mee op Oerol? Uh, nou ja, al, op Oerol doen we altijd, altijd een, meer een liedjesprogramma... maar okay. de theatertour zeg maar, die we spelen, zeg maar... Dat ze echt, uh, ja, dat spelen, spelen we 60 keer. Hebben we, hebben we hem nu gespeeld? 60, 70 keer? Ik weet niet eens hoe, hoe vaak we hem gespeeld Maar, en maar nu uh, gaan we hem nog 50 keer doen, vanaf uh, oktober. Goed nieuws alleen want Dat is wel een goed nieuwsdag, behalve van, van het campertje dan. Maar Lowlands... Ja, die uh... camper. Het is allemaal goed gekomen. Maar, maar uh, ja, nee, het is onwijs goed nieuws. Ja. Het is de hele tijd al, uh, Ja, daar ben ik, ben ik eigenlijk heel erg trots op. Gefeliciteerd. Op, op die nominatie alleen al, weet je. Ja. Ik, ik hoef hem eigenlijk helemaal... Of ik zou het fantastisch vinden als zo'n. Tuurlijk, als je genomineerd bent, wil ah. je hem ook wel winnen, toch? Ja, ja, ja. Nou, genomineerd zijn is ook leuk. Tuurlijk. Je gaat dus 1 september uh, richting uh, ergens in Italië. Ja. Ja. Uh, wat, met wie ga je dan? Met het hele gezin? Met mijn vrouw en met mijn kind. Ik heb een kind van uh, Keetje, heet ze. En dat is een meisje. En die, die, die is, even kijken, 19 maanden. Okay. En dan ga ik lekker met de camper met z'n trietjes. Dat is wel heel anders dan natuurlijk dan vroeger. Want dan heb je opeens met een kleine erbij. Moet je wel anders reizen? Ja, nou, ik, vorig jaar ging ik. En toen was er nog een babytje. En toen, toen had ik er zo achter in die camper gelegd. En dan had ik daar een soort van heel klein bedje gemaakt voor haar. Maar dit jaar, ik moet nog helemaal iets bedenken voor haar. Waar ze dan slaapt. Maar het is allemaal kneuterig. Ik hou echt van die kneuterigheid. En wat doe je dan op vakantie? Niks. Liggen? Lezen. Lezen en liggen? Ja. ja nou... Zwemmen een beetje? Ja, nou, ik, ken ook wel, inmiddels, ik kom nou ook wel een paar jaar daar in dat gebied wat ik niet uh, wil noemen omdat andere mensen daar <lacht> heen gaan, zeg maar, en, maar uh, uh, ja, nee, uh, uh, niks, lezen, gewoon. Ja. En met je kind, we hebben zo'n pisbaartje noemen wij dat altijd en dat is ongeveer een halve meter diep. En, en ja, daar, daar, daar kan zij dan heerlijk door, door een beetje lopen. Een beetje, beetje rafotten. Ja, en ze kan nooit verzuipen omdat het heel erg ondiep is. En wij kunnen daar gewoon... En eten. Ja, eten. We gaan naar Eetland, Italië om ja. te eten. Wat is jullie en, en, en, en, en, en, en drinken. Tuurlijk, rode wijn daar. Hele oh, goede rode wijn. Godzanker. Ik krijg helemaal zin in. Ik kom net terug van vakantie. Ik ben, echt? Echt, ja, ik ben vanmiddag ben uit geweest? het vliegtuig gestapt. Ja, ik was uh, de d'Azur. Ja? En uh, vrienden van mij hebben daar een soort van villa gehuurd. En dan noden ze gewoon allemaal vrienden uit die daar langs wippen... in plaats van dat zij bij iedereen langs gaan. Maar dan was ik vier dagjes, maar ook oh, die nee. rode wijn, joh. En dan fiets je ook door de wijnveld. Dat is oh, echt fantastisch. Ja, ja, maar dat is waar. Ja. Ja, maar maar is... ik was te kort. Ik was vier dagen. Ja? En dan kom je er vier net dagen? niet in. Ja, woensdagochtend vloog ik. En uh, na vanmiddag om 6 uur was ik te te weer terug, te terug te dus... Dus ik ga nog, uh, ik, ik, wil, ik wil eigenlijk nog wel een keer rustig op Ik En je kan mijn camper huren. Ik, nou, ik weet het, ik kom tot de je tot, 500 euro per week, en dan kom dan ik tot de bos. Mee. Ja, dan kan ik een uh, vakantie <laughs> in Den <het> bos. <laughs> Zometeen gaan jullie uh, spelen. Ik, even je broer ergens zoeken hoor, Daan, uh, Daan ik Speelman. Ik ga wel even zoeken. Is hij nog ergens? Daan! Daan! Nou, uh, komt wel goed. Zometeen Speelman en Speelman. En uh, natuurlijk jouw vakantieverhalen 0800-1121. time to Van mijn grote held David Bowie en van zijn uh, laatste album heette dit Valentine's Day. Het gaat over uh, vakantievieren. Wat zijn jouw vakantieplannen? 0800 1121. En uh, terwijl ik het daarover heb, is Patrick gewoon op vakantie. Patrick, nacht. Hey, met Patrick. Hey, jij bent lekker aan het kamperen, of niet? Ik ben lekker aan het kamperen, ja. Met mijn <laughs> camper en mijn uh, kano heb ik bij, en mijn vishengel. Ja, Waar zit je dan? Um, ik zit nu de, langs Kanaal eigenlijk. Ja, heel simpel. Maar waar? Tussen Ale tussen en Lieshout zit ik in. Help me even hoor. Waar is dat? Uh, nou, dat zit je tussen Helmond eigenlijk. Tussen Helmond en Eindhoven ergens te ah, dat kijken. is Brabant, uh, Brabant. In Brabant ja, aan Ja, Brabant. Ja, zeker. Brabant. Ja, ja, ja, ja, Ik hoor het ook al een beetje, inderdaad. En ja, ben je, tuurlijk. <laughs> ben je alleen op pad dan? Of heb je nog vrienden nee, bij je? Mijn nee, vriendinnetje, mijn vriendinnetje. Ah, die ligt lekker te slapen al. Nee, nee, nee. Die is gewoon wakker, die is gewoon wakker. En vist ze ook mee dan? Sorry? Vist ze ook mee? Ja, ze vist ook mee. Ze heeft al twee palingen gevangen vandaag. <laughs> al mogen die niet eens gevangen worden. Echt? Ja. Maar hoe dan? Jullie zitten daar dan met z'n twee keer gewoon lekker een hengeltje en eten jullie dan ook op? Ja, die eten we ook op, ja. Maar niet vandaag nog, morgen. Die moeten nog eventjes uh, even in alle rust, een beetje rondzwemmen, een beetje doodgaan en zo. Nee, nee, nee. Hier staat ze gewoon dood en je gaat ze lekker roken. Wauw, wat vet. Dat is wel fijn dat je je eigen eten kan vangen. En dat is ook best wel goedkoop dan. Goedkoop, ja. Nou, goed. Ja, nou. Paling is best duur. Heb je nog nooit een paling ge gevangen en gerookt? Nee, ik heb... nee, dat is toch niet zo heel gek? Dat ik, nog nooit... ik heb wel eens een paling gegeten, maar ik heb nog nooit zelf een paling gevangen en gerookt. Nou, dan zal ik je ze één keer uitleggen. Ja, ik luister. Nou, luister. Jij, jij pakt een hengeltje. Mm -hmm. Nou, dan maak je een mooi draadje aan. Die gooi je de plomp in. Zonder haakje? Dan gaat een... Een, een loodje aan met een, natuurlijk een palinghaakje, daar um, uh, maakt men een, uh, een pier aan, één grote pier aan het haakje. Een soort worm toch is dat? Een een worm, dan ga je zitten wachten uh, tot het ding pakt. Nou, dan is het gewoon één groot feest, uh, vervolgens uh, snij je meteen natuurlijk zijn strot door, want uh, de beest een beetje laten laat Ik zit in een bak, ja. dan gaat hij niet worden. Nee. Zoals wij in Brabant zeggen. Dus we, we pakken hem even uh, bij de klauwen. We um, snijden hem uh, open van net onder zijn uh, keeltje tot aan zijn anus. Ja. Uh, houd er rekening mee dat je bij de pier, uh, dat je dus bij de... de, de ja, dat is altijd vervelend om te zeggen misschien al de radio, maar... Houd er rekening mee bij, dat je bij een paling... dat je hem tot net een stukje voorbij de anus opensnijdt. Ja zodat je een bloedzak er ook meteen naar uit kan duwen. Nou, dan duw je met je duim... Dat is al een beetje vies van, dit hoor, inderdaad. Ja, dat maakt niet uit. Maar je hebt me gewaarschuwd, je hebt me gewaarschuwd. Ja, ja. juist, juist. <laughs> Dus we gaan van net achteraan. Dus duwen met de, de duim. Duwen we heel de paling, duwen we leeg tot aan de strot. Ja. Nou, dan zie je, ja, dan hangt er zo net onder de keel, hangt er één grote puinhoop. En dan nou, dat haal je eruit? Is dan, ja, dan gooi je allemaal aan de kant. Nou, dan hang je hem lekker aan zijn nekje en hang je hem in een rooktonnetje en laat je hem 20 minuten roken. En dan heb je een feest van je leven dan En dan heb je morgen dus op je bord liggen. Maar dit, hoe, hoe lang ben je op vakantie uh, in totaal dan? Op vakantie? Nou, we, we gaan dadelijk nog uh, door. Nou, dadelijk niet. Uh, morgen rijdt mijn vriendin aan. We hebben een behoorlijk grote camper. Ja. Dus uh, ja, ik mag ze uh, zo niet meer rijden. Maar uh, nee. morgen rijdt mijn vriendin, die rijdt morgen, morgen om 7 uur, staat de wekker. En dan uh, rijden wij door naar Spa in uh, België. Fijn. Ja, ja, ja. En hoe lang blijven jullie daar dan in dat Spa? In Spa, ja, natuurlijk. Hoe lang we zin hebben. Want we hebben nog gewoon een grote camper. Ik heb dat met mijn vrienden afgesproken. Die, uh, die veel hebben, want we hebben zelf ook twee kajaks bij. Uh, dus uh, ja, als we aankomen, ja, dan zien we wel. Als we daar mooi kunnen kajakken op de uh, rivier, dan blijven we even... Is het niks, dan rijden we gewoon door en dan trekken we Frankrijk in. Dan ga je gewoon nog een zakje wat verder in Europa. Ja, zeker, zeker, zeker. Uh, liefst. Het, uh, ik hoop eigenlijk dat we gewoon eigenlijk dadelijk Zuid-Spanje uitkomen. Weet je wel. Want maar hoe er... lang heb je de tijd dan? Kan je twee maanden reizen of zo? Dat is twee maanden. Twee, ja, twee zo lang. Maanden. Nee, ik ben, uh, drie weken ben ik vrij, ah, okay. ik, uh, twee, twee, twee weken heb ik ervoor uitgetrokken om uh, weg te gaan. Lekker. En je bent wel van de actieve vakanties, hè? Want je wil kanen en je bent aan het vissen nu. Ja, zeker, nu. zeker. Uh, vissen en de meeste mensen zeggen altijd, ja, vissen, dus gaan zitten en zitten kijken. Is ook wel een beetje maar... zo, toch? Nee, nee. Laat ik het zo zeggen, ik ben aan het kamperen. En op een gegeven moment vang ik een vis. Ja, en dan begint het, En dan uh, moet hij bezig... Uh, schoongemaakt worden en gebakken worden en gerookt en dan moet ik op een heel het circuit en aan. Dus uh, in principe ben ik eigenlijk niet niks aan het doen, totdat er een vis gevangen wordt en dan begint het feest. Dan moet je aan de bak. Ja, dan begin, ja, nou, aan de bak. Oh, ah, uh, in leg, ieder geval moet een, je... Een, uh, de, het is geen fulltime baan. Nee, maar dan ik moet je uit je vissersstoel komen, onder je paraplu vandaan als het regent ja, en dan moet, je, moet ja. je inderdaad wat gaan doen. Ja, die paraplu... Uh... Is niet nodig nu. Ja, voor de schaduw misschien. Nou nee, ik heb gehoord uh, een luifel van camper. Oh, je hebt het wel goed voor elkaar, zeg, Patrick. Ja, nee, daar maak jij ervan. <laughs> nou, als je zo dit, wil dit praten. Dit is de camper uit het jaar 1976, dus... Uh, Mooi. Het is een goede camper, maar uh, hij heeft het uh, nodige onderhoud. onderhoud heeft hij wel nodig ja. Ja. Mag je een fijne nacht wensen nog, Patrick, en een fijne vakantie en veel plezier in België en Frankrijk. En misschien in Spanje zelfs nog. Ja, zeker weten. Mag ik jou dan ook een uh, heel fijne avond ik wensen? Want uh, ik vind dat je een heel leuk programma hebt en ik zeg... Ik zeg, we luisteren echt iedere, iedere week luisteren. En het is heel leuk, want nu belden. Ik zeg, ik ga gewoon bellen. Heel goed. Ik zeg, ik, ik, ik ben benieuwd wat het gaat. Want we zitten nu helemaal uh, hier. We weten niet eens wat het gaat. En ik bel en ik hoor net uh, van uw redactie dat ze gewoon zeggen van... Hé, hey, het gaat over vakantie. Ik zeg, nou, dat is wel heel toevallig. Ah, alsof je het voelde, Patrick. Oh, nou, dat wil ik niet zeggen. Vaste luisteraar, hè? Dan, dan voelen we elkaar een beetje aan. Ja, een beetje wel. Fijne nacht, Patrick. Eh, goed, fijn shuffle, hi, hi, suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente Zo'n sfeer, toch? Elvis Crespo heet de beste man. En hij zingt Swabamento. Zo'n beetje zo'n liedje waar dan uh, een beetje de salsa op kan dansen. Nachtbrakers. Frank van der Lende, BNN, Radio 1. Yes, goeienacht. En, uh, ja, inmiddels is, is Daan Speelman gevonden, maar nu is Joost er weer vandoor. Ja, ja. Jullie zijn ook twee vaker rare zo. broertjes, hè? Jullie, gaan, jullie rennen dat hele gebouw rond met ja, gelukkig wel, weet je. Dat is wel, we zijn wel broers, maar niet hetzelfde. Weet nee. je. Dat is wel heel fijn. En veel plezier samen ook. Want jullie, nou, heel veel. Ik had het met Joost al over Lowlands dus. En ja. uh, nou ja, in, de, in, de, in de zalen ook weer aan het einde van het jaar met jullie ja. voorstelling. Ja. De optimisten ja. of optimisten? zonder Optimist de... heet het programma, ja, ja. Wat is dat? heel kort even over het programma hoor. Daarna ja. wil ik het over jouw vakantie ja. hebben. Maar wat, wat, wat, wat, wat zie ik in het programma als ik kom kijken? Uh, het, is, uh, het, is, het is eigenlijk wel een heel leuk programma. Uh, ja, dat mag ik Nee, maar neem, het is een hele goede mix. Eigenlijk uh, uh, is het weer een soort programma waar we ooit... Toen we ooit met elkaar uh, uh, het eerste programma speelden. Niet over één spoor. Het was een heel leuk programma. Dat had een hele goede mix van liedjes, uh, sketches en... Uh, de uitstapjes en het lijkt wel alsof we door. We zijn ook met een andere regisseur gaan werken, alsof hij weer een beetje, we, we, ja, een beetje een soort van uh, het, het, het, het jonge honden in ons uh, terug heeft gehaald. Uh, vroeger sliepen we thuis, we kwamen uit een gezin van vieren. Sliepen we thuis samen op zolder en klommen over het dak en uh, speelden we verstoppertje op een bizarre manier. En hadden we hutten achter het schot, zeg ja. maar, en, en dat gevoel dat speel ze. Ja, en eigenlijk is dat gewoon weer eens even terug uh, in dit programma, dus dat is heel erg leuk. Uh. Ja, want, uh, nou ja, Speelman en Speelman, dat is jullie, uh, jullie duo, en uh, ja. daar, jullie spelen ook bijvoorbeeld bij 3FM elke, of twee keer in de, twee keer in de maand op de vrijdagochtend ja. bij Giel. Ja. Jullie hebben met Serious Quest uh, altijd het eindlied gezongen aan het ja. einde van de uitzending. Ja, ja. Dus uh, jullie zijn goed bezig, ook, nou ja, en je bent genomineerd voor de Nederlandse Hoopprijs. Is ja, de het? Nederlandse Toch? Hoop, ja. ja. ja. Uh, ja. Maar heb je dan wel tijd om op vakantie te gaan als je al die dingen hebt? Gelukkig wel. Ja, ga je ook 1 september net als je broer? Ja, ja, ja. we gaan. Uh... Ga je dat ook samen dan? Nee. Oké. Okay. Even, uh, even gescheiden. Nee, nee we, doen, we doen heel veel samen. Maar nee, dit is even gewoon lekker, gewoon met het gezin. We hebben allebei een kind. En uh, gewoon even lekker. Uh, ja, lekker. Gewoon uh, drie weken gewoon. Uh, ja, gewoon. Wat is ja, jouw plan? Waar ga je nou, ik, ga, ik ga dit jaar ga ik naar Spanje. En ik ga uh, eerst een week met mijn vriendinnen, en met mijn zoon, uh, hebben we een camping uh, geboekt. Gewoon uh, uh, ouderwets in de tent? Ja, gewoon in de tent, die staat daar al. Ja oké, okay, dat wel dan. Uh, ja, we maar wel beetje, goed hoor, gewoon op een lucht een Precies, gewoon kamperen en gewoon een beetje overleven. Ja ik hou ervan. Weet je, een beetje Ook op zo'n gasstelletje dan enzo? Een, een beetje boodschap. Bedoel, jij, ik, een pc-rolletje over de camping? Ja, ja, laat mij maar gaan, dat vind ik heel leuk. En uh, daarna gaan we een week met mijn schoonfamilie, familie Want uh, mijn schoon er zijn allebei uh, met de fut gegaan. En die hebben dan een cadeautje gegeven. Dat we, dat we met het hele uh, gezin van hun kant... Uh, Lekker. Ja, heel leuk. Waar naartoe? Uh, Spanje is dat oh, ook. Okay. Ja, ja, dat is... Uh, ja, Costa Brava, maar dan wel zeg maar de leuke kant. Die maar waar zit met... dat want Costa Brava? Is dat ook de Joret-kant en zo? Ja, dat, dat, is, het? Wel... dat, dat, de Salou dat is wel kant. die kant. Maar je hebt ook hele leuke gewoon plaatjes en dorpjes uh, die, daar, uh, die daar niet aan meedoen, zeg maar. Niet altijd getansen, gefeest en gedrank. Ja, nee, ja, dat, dat, dat denk ik. Ik ben ook niet echt een Spanje-kenner of zo. Maar dat, dat, uh, dat schijnt zo te zijn. Uh, en hoe ben jij op vakanties? Ben jij aan het relaxen of ben je aan het rondrennen? Um, ik probeer wel te relaxen. Maar... Want jullie zijn allebei best wel gewoon druk en, en, ja. en, en altijd maar bezig met van alles. Ja, ik, nou, ik, ik, zeg, ik probeer wel echt te relaxen, maar ik ben ook gewoon wel een bezig iemand. Weet je, als ik dan met mijn zoon ben, ben ik wel gewoon met hem bezig. Vind ik het heel leuk om gewoon met hem in de zee een kastelen te bouwen en, ja. en, en dat soort dingen. Of leuk om barbecue te organiseren. Ik ben wel altijd wel bezig. En ik... Moet je zeggen, Lees je wel eens een boek op vakantie? Uh, ja, maar nooit uit. Met moeite. Maar ja, nee, ja dan, dan, dan neem je dat mee ja. en dan, dan begin je eraan. Maar ik, nee, ik, ik, ik ben eerder een, een blaadjes lezen. Dan... Gewoon eventjes een beetje ja. hapsnap uh, ja. stukjes lezen in plaats van dat je helemaal in zo'n boek Ja bent. precies. Wat voor wel heel veel mensen echt het ultieme vakantiegevoel is hè, om eindelijk eens even rustig boeken te lezen. Hmm. Snap ik? Daar nee, nou, ben ik gewoon ben ik Maar ik zou het heel goed, ik zou dat echt willen kunnen, maar ik ben. Ik koop op uh, Schiphol gewoon een pakketje uh, revuutjes, panorama's en dat soort boekjes. En dan, dan vind ik dat lekker om gewoon te bladeren. Ben je helemaal helemaal en, tevreden. Ja, ja ik, ik ben. Nee, ja, ik ben geen niet echt. Ja, heerlijk manier. toch? Als je er maar van geniet. Dat moet vakantie zijn. Je moet vooral Zeker. leuk hebben van genieten. Zeker, echt genieten. En uh, ook gewoon. Uh, Vooral elkaar vermaken. Of zo, weet je. Als je dan met een gezin of met je familie bent, dan vind ik het heerlijk om gewoon lekker te gaan koken bij de tent. Dan zeg ik, liever, blijf jij lekker zitten uh, bij het water. Dan ga ik lekker eten maken en dan doe ik dat en dan Klinkt en dan... fantastisch. Ja. Zometeen gaan jullie mij vermaken hier op Radio 1. En. En.